Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Ook met benzineauto's van Volkswagen is mogelijk geknoeid. De directie zegt dat er niet verklaarbare onregelmatigheden zijn vastgesteld... bij de CO2-uitstoot van benzineauto's. De uitstoot van CO2 is in sommige landen van groot belang... omdat er belastingvoordelen gelden voor auto's met een lage uitstoot. De onregelmatigheden kwamen volgens Volkswagen aan het licht... bij het onderzoek naar het schandaal met software van dieselauto's. Jemen is getroffen door de zwaarste orkaan in tientallen jaren. Vooral de zware regenval heeft veel schade aangericht. Duizenden mensen zijn naar hogere gebieden gevlucht. In de kustregio zijn rivieren overstroomd en honderden huizen beschadigd. Voor zover bekend heeft de orkaan drie levens geëist. Jemen is slecht voorbereid op het natuurgeweld vanwege de burgeroorlog. Vluchtelingen uit de Westelijke Balkan krijgen geen asiel in Nederland, zegt staatssecretaris Dijkhoff. Hij heeft onder meer Albanië, Kosovo en Macedonië op de lijst van veilige landen gezet. Daardoor kunnen ze volgens Dijkhoff zonder problemen worden teruggestuurd en zal de stroomvluchtelingen kleiner worden. Anti-islambeweging Pegida loopt komende zondag hoe dan ook door Utrecht, zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht. Burgemeester van Zanen wil dat Pegida in een park gaat demonstreren... en verbiedt actievoerders door de binnenstad te lopen. Bij een eerdere demonstratie was het onrustig in de binnenstad... en kwamen tegendemonstranten in botsing met aanhangers van Pegida. Koning Willem-Alexander heeft staatssecretarissen Dijksma... en Van Dam beëdigd. pvda Dijksma komt van Economische Zaken... en neemt bij Infrastructuur en Milieu... het takenpakket over van de opgestapte Wilma Mansveld... Zoals de Vira en KLM. Van Dam, ook van de PvdA, gaat naar de vrijgekomen plek op economische zaken. Het weer, vanuit het zuiden meer wolken. Ook morgen bewolkt soms wat regen en het wordt 12 tot 15 graden. Dit, DFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum zijn werkzaamheden tussen Lexmond en Noordeloos daarom 4 kilometer file. Tot zover de verkeersing.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 CFM Jazz, mijn naam is Jacob Beuving en we gaan rustig verder met het draaien van jazzmuziek. Classical jazz en cool jazz. En dit is Joe Locke, een En van de CD Love is a Pendulum. Love is. Getting there. Nee, sorry. Love is letting go. Heet het Mooie CD, prachtige CD. Joe Locke. En dan gaan we over naar een uh, volgende die uh, uh, ja, wat bekender begint te worden. Het is de zoon van Clint Eastwood uh, uh, en hij heet Keith Eastwood, uh, Kyle Eastwood. En die heeft een cd gemaakt, Time Pieces 2015. En het uh, nummertje 4 van die cd, track 4, Prosecco Smile. Dat is natuurlijk heel mooi. Op de zondagochtend met een uh, Prosecco ontbijtje. Clint Eastwood, maar zelf een goede bassist. Uh, componist, uh, heeft ook al wat filmmuziek ge gecomponeerd. En onder andere deze uh, cd. Hij is niet zijn eerste, hij heeft er meerdere gemaakt. Uh, tijd voor Chris Botti. Ik was uh, de afgelopen periode in Verenigde Staten in de kamer... en ik sliep hing een levensgrote foto van Chris Botti. Bekend van zijn uh, live-optreden in Boston. En ik, dat dacht ik, hé, hey, daar moet ik toch eens van, van draaien. En ik draai nu van hem, My One and Only Love... en de zangers van Paula Cole. En dat komt van de CD uit 2005, To Love Again. Chris Botti. The very thought. Ja, zo niet. Ik ben ook een groot liefhebber van Crime Jazz, eh, om het maar zo te zeggen. En dit is van een cd, Crime Jazz volume 6. En dat is het nummer The Untouchables, gespeeld door de uh, big band van uh, Jack Costanzo. The, untouch The Untouchables, Elliot Ness en consorten. Uh, tijd voor de, toch een van mijn favorieten. Oliver Nelson heb ik het de eerste uur ook gebruikt, Maar Dat was niet in positieve zin, maar in negatieve zin. En die is natuurlijk uh, echt heel bekend met zijn nummer Stolen Moments. Uh, waarvan zoveel uitvoeringen zijn. En uh, Jamie Cullum heeft een uh, cd uitgebracht. Ik dacht 2007. In the Mind of Jamie Cullum. En daar staat een nummer van Mark Murphy. Uh, die zingt het nummer Stolen Moments. Komt ie. Stolen. just shatter and clatter and batter and tatter They and twitter and twitter and glitter It gets bitter. But we're here. I steered, Here is weird. Hear those beers. Dear, watch the pantomime. Mark Murphy, Stolen Moments. Ja, Dat is zo'n zo bijzondere melodie dat hij meteen in je hoofd zet. Stolen Moments van Oliver Nelson. Heel bekende uitvoering is ook uh, ja, uh, van uh, uh, The, the Madness of Invention en Sting. Sting zingt een van zijn eigen nummers, Murdered by Numbers. En uh, als dat nummer bijna afgelopen is, speelt uh, The Madness of Invention Stolen Moments, gewoon in dat nummer. Prachtig, zal ik ook nog eens een keer laten horen. Uh, zijn we toe aan iets Nederlands. Uh, iets Nederlands, Turks zou ik bijna moeten zeggen. Carsoe is haar naam. En die heeft een prachtige cd uitgebracht. Colors. Uh, Coffee Around Nine. Ja, de Around Nine is al een poosje geleden, maar misschien zijn we nu toe aan de ochtendkoffie. Carsoe. Uh, Coffee Around Nine. With your heart. Don't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 before, and Lord, how slow the moments go, when all I do is pour, Bless. In coffee and cigarettes All the morning, all the morning the Morning, all the night And in between, it's nicotine With not much room to fight Black coffee It's nicotine with not much heart to fight. Black de eerste van Cartu, Coffee Around Nine, en dan Nicky Parrot, Black Coffee, bekend nummer natuurlijk. Nicky Parrot, Australische uh, jazzzangeres, pianiste en bassist, dacht ik ook nog zelfs. Um, nou, dan moeten we toch eens wat klassieks draaien, en dan kom ik toch bij de uh, Rare Tenor uh, Sax Masters, uh, El Cone Quintet, Billows. Jazz yes in Zandvoort, we kennen het allemaal. En dat is één keer in de maand. En dat is aanstaande zondag 8 november. Is er weer een uh, programma wat gepresenteerd wordt door Jazz yes in Zandvoort. En 8 november, dan klimmen we op het toneel Humphrey Campbell. Karel eh Piano en Roy Dactus Drums. Nou, daar hoef ik eigenlijk niks over te zeggen... want dat zijn allemaal bekende figuren. Karel Boulet, pianist natuurlijk... heeft met heel veel grote mensen gespeeld in de jazz. Humphrey Campbell, ja, wie kent hem niet? Hij zat vroeger ooit bij Oscar Harris en de Twinkle Stars... als ik me niet vergis... En, uh, ja, het uh, speelt jazzy muziek. Heeft voor Nederland ooit meegedaan aan het Songfestival, kan ik me herinneren. In, dacht ik, 1992 of zo. Met een nummer. En dat is misschien wel leuk om daar even de Engelse versie van te draaien. Uh, eens even kijken. Dat was Humphrey Campbell. Even kijken wat ik hem hebben kan. Open your eyes, heet het nummer. Humphrey Campbell. Niet vergeten, aanstaande zondag, 8 november, half drie, de krocht. Humphrey Campbell. I'm not afraid to dus volgende week zondag half drie in de, de krocht. Uh, Humphrey Campbell, Karel Boulay en uh, Boulay. En dat wordt natuurlijk weer genieten uh, bij Jazz in Zandvoort. Uh, dan is, zijn we toch met iets Nederlands bezig. En dit is ook Nederlands. Bob Wijnen, If It, It's Magic, een nummer van Stevie Wonder. Uh, Bob Wijnen, een cd gemaakt, ik dacht, 2014, 2015. Uh, unforeseen, New York City, unforeseen, met grote jongens. Uh, Spelen bij Pieter Bernstein, uh, gitaarbassist Dresden Douglas... en drummer Billy Drummond. Op Weine, pianist, If It's Magic. Tolstoy, een dochter van, eens uh, even kijken, Erik Kjalberg. en, en uh A great Great Granddaughter of de schrijver Leo Tolstoy. Nou, dat is een hele bekende naam natuurlijk. Uh, maakt mooie muziek. Een Zweedse jazzzangeres heeft... Uh, dit komt van de cd Shining on You, cd 2004. Maar ze heeft ook een cd gemaakt, uh, Pictures of Me, ook 2006. En daar staat het om, Kiss That Frog. En daar vind ik nog wel het volgende verhaaltje bij passen. Als je het goed vindt, lees ik het even voor. Een meisje dat erg van de natuur houdt... loopt iedere dag door het Vondelpark naar haar school.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 Ik houd niet van jazz. Ik ben gek op rapmuziek. Trouwens, wat denk je dat ik meer mee aan kan verdienen? Aan de beroemde jazzmuzikant of een pratende kikker? Kiss that frog. Jazz. Mijn naam is Alko Beuving en de twee uurtjes zitten er al weer op. Ik ben af en toe aan het laatste nummer. Het laatste was natuurlijk van Victoria Tolstoy. Een naam die zeker de moeite waard is. En de muziek die ze maakt is ook leuk, amusant en grappig. Het verhaaltje past er goed bij, vandaar dat ik het een keertje voorgelezen heb. Zijn we af en toe aan het laatste nummer. En dat is van het, een fenomenale cd, vind ik het zelf. De Reworking, de, re de catalog van Van Morrison. En dit is het nummer Higher Than The World with, uh, met uh, George Benson. Ja, ik hoop dat je het leuk vond. Het accent lag wat op de nieuwere muziek. Veel uit 2014, 2015. En niet zo... Nou, doen we het volgende keer weer eens een beetje wat ouder werk. Uh, ik wens je een hele fijne zondag. Maak er iets moois van. Ga erop uit. Geniet nog even van het aardige herfstweer. En uh, tot de volgende keer, zou ik zeggen. Higher than the world.